Dacht je niet? Hoe weet ik dat nou? Goed. Er is in ieder geval geen haast. Laten we afspreken dat jullie eerst dat rapport lezen en dat we daarna definitief beslissen. En intussen denk ik over werk voor Stanley. Oh, ben je daar? Mannen. Heb je tijd om even wat met me te bespreken? Ja hoor, kom maar. Waar zal ik gaan zitten? Daar maar. Anders zitten we zo in elkaar smoel te kijken.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 Je zou toch zeggen dat er hommels genoeg zijn? Er zijn ook mensen genoeg. Dat ja, is waar. Of genoeg? Er zijn er veel te veel. Helemaal normaal ben je toch niet? Dat pretendeer ik ook niet. Jullie zijn er dus allebei. Dag Ik ben net bezig met een brief aan je.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 Wat ergert je dan precies? Dat vind jij wel eens die liedjes van tegenwoordig. Dat is een liedje. Van Sandra en Andres. Na na na na na na na. Wat moet ik doen? Na na na na na na na na. Doe maar gewoon. dan doe je al gek genoeg. <coughs> ja, ik heb vroeg laatst in mijn boek over de wajangpoppen. Ik heb wat afbeeldingen meegebracht. Heb jij die foto's genomen? De meeste wel. De goede dan. Ik zie niet veel verschil. Ja, dat komt omdat je er niets vanaf weet. Wacht maar, tot een boek er is. En deze foto? Dat ben ik, bij een plechtigheid op Bali. Die heb ik erbij gedaan. Hmm, ik kan het me niet voorstellen, zegt de filosoof dan. De filosoof is een student van me. een gek gezicht. Met die bloemetjes. Wat was dat voor een plechtig hert? Een plechtig hert? Je krijgt nog een kommetje water. En dat doe je dan over jaren. En die bloemetjes dan? Nou, ik blijf wel zitten. Er de in. Als jullie ook zover zijn, dan ook maar eens gaan.